Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Damaskus zijn gevechten uitgebroken tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Dat hebben ooggetuigen via de telefoon tegen het Britse persbureau Reuters gezegd. Volgens de ooggetuigen is in de wijk Almes het geluid van zware machinegeweren en raketwerpers te horen. Almes is een van de zwaarst beveiligde wijken van Damascus. Er zijn diverse legerheenheden gehuisvest. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers.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 story that I can read Tell me a story that I believe Vorige week al titelnummer gedraaid hè, van de debuutplaat van uh, Michael Kiwanuka, Home Again. Nu gewoon het eerste nummer, Tell Me a Tale. Ik vind het een ontzettend prettige muziek. Theater, wie gaat ermee naar dat prettige, vernieuwde De La Mar-theater in Amsterdam. Ik zag daar een werkelijk heerlijke Tjechof. Gerrit-Jan Reinders heeft een, een prachtige regie afgeleverd... met deze versie van Oom Wanya. En zijn acteurs tot echt grote hoogtes gebracht, vind ik. Pierre Bokma als de diep gekwetste en verbitterde Oom Wanya. Hein van der Heijden, die ik nog nooit zo goed zag op het toneel. Hè? Als de verliefde en dronken gedesillusioneerde dokter Astrof. Reinier Bulder, die een pracht van een arrogante bejaarde professor neerzet. En de jonge actrice Ren Randy Fokke, die een zeer geloofwaardige, lelijke Sonja neerzet. En dan een sterke Elidente Kamp als Jelena. Nou ja, het klopt gewoon allemaal. U kent het verhaal toch wel, hè? Nou, Wanya die woont samen met zijn moeder en zijn nichtje, Sonja... Eh, en beheert het landgoed van de familie. En de vader van Sonja, dat is dan de zwager van uh, Wanja, dat is professor uh, uh, Serebjakov. Nou, uh, de grote held, hè, de wetenschapper. Hij woont in de stad en hij wordt onderhouden... door de opbrengst uh, van het landgoed. Maar hij is na de dood van zijn uh, eerste vrouw... Hè, dus de zus van uh, Wanja, hertrouwd met de mooie Jelena. Nou, en na zijn pensionering en met een vervelende jicht... keert hij dan terug naar het en dan gaat het al snel mis. Want uh, zowel de nogal cynische dokter Astrof als oom Banya, die vallen als een blok voor de mooie Jelena. Terwijl die onogelijke Sonja steeds blijft hopen... op een leven naast de dokter er nou, De sfeer in huis is om te snijden. En uh, oom Wanya laat zich vollopen en die zoekt Jelena op. Het is al de derde nacht dat ik niet slaap. Alles hier in huis is mis. Je moeder die haat alles en iedereen, behalve haar artikelen en de professor. De professor is geïrriteerd. Mij bang hij, van jou is hij bang. Sonja die ergert zich aan haar vader, ze is boos op mij, ze praat al twee weken niet met me. Jij haat mijn man, je minachting voor je moeder is overduidelijk en ik ben ook geïrriteerd. Ik heb vandaag wel een keer of twintig op het punt gestaan en tranen uit te barsten. Alles hier in huis is mis. Jij bent toch intelligent en weldenkend Wanja? Jij weet toch dat de wereld niet te gronden gaat door rovers en brandstichters, maar door haat. Door vijandschap, door kleinzielige ruzietjes. Jij zou juist niet moeten kankeren, maar proberen iedereen een beetje te verzoenen. Maar verzoen jij mij dan eerst met mijzelf, liefste? Niet doen, ga weg! Straks is de regen voorbij en de natuur opgefrist. Behalve ik. Dag en nacht ga ik gebukt onder de gedachte dat mijn leven onherroepelijk verloren is. Een verleden heb ik niet, dat heb ik verknoeid met onzin, en het heden is verschrikkelijk. In zijn zinloosheid. Hier. Heb je mijn leven en mijn liefde? Moet ik ermee? Zinloos gaat mijn gevoel verloren. Als een zonnestraal die binnenvalt in een diepe bus. Zelf ga ik mee verloren. Als jij tegen mij begint over je liefde, dan voel ik me zo afgestompt. Neem me niet kwalijk, maar ik kan je niks zeggen. Goeienacht. Maar als je eens wist hoeveel pijn het doet om hier vlak bij mij, vlak bij mij, nog een leven kapot te zien gaan als jouw heb. Waar wacht je op? Welke stupide filosofie houd je tegen? Begrijp het dan toch? Je begrijp... bent dronken. Heel ja, mogelijk. <lacht> Waar is de dokter? Die is daar, die slaapt op mijn kamer. Dat is mogelijk? Best mogelijk. Alles is mogelijk. Vandaag hebben jullie dus ook weer zitten drinken. Waarom? Het geeft nog een uh, illusie van leven. Pak me dat niet af, Jelena. Maar vroeger dronk je nooit. En praatte je ook nooit zoveel. Nou, ga slapen, je verveelt me. Oh, mijn liefste. Een heerlijke. Tien jaar geleden heb ik haar voor het eerst ontmoet bij mijn zuster. Thuis. En ze was toen zeventien, ik was 37. Waarom ben ik toen niet verliefd op haar geworden? Heb ik er toen niet in een huwelijk gevraagd? Dat had makkelijk gekund toch. Ja, dat was een oude vrouw geweest en dan waren we wakker geworden van het onweer en dan was zij geschrokken van de donder. En dan had ik in mijn armen genomen, had ik gezegd. Shh. Niet bang zijn. Ik ben <tiedacht> Heerlijke gedachte. Kom, wat mooi. We zijn zelfs een beetje glimlach. Ja. Oh door God, ik draai door! Waar, waarom ben ik oud? Waarom begrijpt ze me niet? Het eentje is een gedoe van haar! De... Stomme moralen die die onzinnige ideeën over de ondergang van de wereld hebben zo ongelooflijk, daar heeft er pest aan! God, wat ben ik bedrogen! Ik heb hem aan beden, die professor, dat jechtere wrak. Ik heb voor hem gewerkt als een paard. jij en ik, we hebben dit landgoed uitgeknepen tot de laatste druppel. Als gierige boer hebben we, we geschagget met lijnzaadolie en, en eten. <lacht> en en, en, en kwart. <lacht> we hebben amper gegeten om van niks goud te maken en om dat toe te sturen. Ik was zo trots op hem en zijn wetenschap. Ik leefde. Ik ademde via hem. Alles wat hij schreef en beweerde, ik vond het geniaal. Geniaal. En nu is hij met pensioen, en nu zien we het resultaat: geen bladzijde van wat hij heeft geschreven zal hem overleven. Niemand kent hem, het is gewoon een nul. Gebakken lucht. En ik ben bedrogen. En dat zie ik nu. Domweg! bedrogen. Spelen! Ja, maar iedereen slaapt. Hoppens, spelen! Ja. Ze is hier alleen. Geen dames. Wel weer terug. Ah ja! Dans mijn hut, dans maak, een plaats vrij voor de waard. Dans mijn hut, dans maak, <laughs> vrij voor de waard. La la la la, la la la ja. la. Ah. Ik ben wakker geworden voor het onweer. Lekker buitje. Ja. Hoe laat is het nu? Weet ik veel. Ah. Ik meende de stem van Jelena lena door... Buiten gewoon een buitengewoon aantrekkelijke vrouw. Ja. <lacht> ja. Medicijnen. Kan niet op. Hier. Uit. Gagofi. Uit. Moskou. Uit. Toeraan, hè. Iedere stad heeft hij gek gemaakt met zijn jicht. Is hij nou echt ziek of doet hij maar zo? Hij is ziek! De dronken dokter Astroff. Eh, die is oom Wanya gezelschap komen houden. Nou, Ik heb zelden zo overtuigend twee dronken mannen op het toneel gezien. En dan, op een dag, roept de professor de familie bijeen. Want hij heeft een besluit genomen. Vrienden, ik begin. Ik heb jullie allemaal gevraagd hier te komen, beste mensen. Om u mee te delen dat er een revisor in aantocht is... om, om met Koegooi te spreken. <lacht> nee, nee, nee, nee, nee. Nee, Dit is geen tijd voor grappen. Een serieuze zaak. Ik heb jullie allemaal gevraagd... hier te komen, beste mensen... om jullie hulp... en goede raad... te vragen. En omdat ik weet dat jullie bij allemaal zeer zijn toegenegen hoop ik die ook te krijgen ik ben een wetenschapper man van de boeken en in het praktische leven ben ik weinig waard ik kan niet zonder de raad van mensen die daar wel van weten en daarom verzoek ik jou Iwan en ook jou Ilya, Telegin, en ook u mama uh, het komt erop neer dat manet omnes una nox... Ja. Dat wil zeggen, wij zijn mensen van de dag. Ik ben oud. Ziek. Daarom acht ik de tijd gekomen om orde op zaken te stellen... omtrent mijn bezit. Voor zover het mijn gezin betreft. Mijn leven is voorbij... Aan mijzelf denk ik niet. Maar ik heb een jonge vrouw en een ongetrouwde dochter. Langer hier blijven wonen is mij onmogelijk. Wij zijn niet gebouwd op het landleven. En met de opbrengst van het landgoed is het ook onmogelijk in de stad te wonen. Dus stel dat wij het bos verkopen, dat is dan eenmalig. Zoiets kun je niet ieder jaar doen. Dus wij moeten iets ondernemen dat ons een min of meer vast inkomen garandeert. En zoiets heb ik nu bedacht. Ik heb de eer jullie mijn plan voor te leggen. Details laat ik nog even voor wat ze zijn. Ik schets slechts enkele hooglijnen. <lacht> Dit landgoed brengt gemiddeld slechts 2% op. Ik stel voor het te verkopen. Als wij de opbrengst beleggen in obligaties krijgen wij 4 of 5 procent. En ik denk dat er dan wel een paar duizend overblijft waarmee wij een bescheiden villaatje in Finland kunnen kopen. Uh, wacht even, ik, ik geloof dat mijn oren niet helemaal in orde zijn. <lacht> zeg dat nog eens. Uh, het geld beleggen in obligaties nee. en van de rest een villaatje in Finland kopen. Nee, nee, nee, niet Finland. Je zei nog iets. Uh, ik stel voor het landgoed te verkopen. Ja, dat was het. <lacht> Jij verkoopt het landgoed. Prachtig. Een uh, uh, subliem idee. En waar wil je dat ik met mijn oude moeder en Sonja heen ga? Dat bekeken we te zijne tijd. Niet alles te gelet. Nou, wacht even. Uh, kennelijk had ik tot nu toe geen enkel benul. Uh, tot vandaag was ik in de veronderstelling dat het landgoed van Sonja was. Uh, papa heeft het destijds gekocht als bruidsgat voor mijn zussen. En uh, tot nu toe was ik zo naïef om de wet niet op zijn Turks te interpreteren. <lacht> uh, en uh, ik dacht dus dat uh, het landgoed van uh, mijn zuster op Sonja was overgegaan. Ja. ja, het landgoed is van Sonja. Wie zegt dat het niet zo is? Zonder Sonja's toestemming zal ik het heus niet te koop zetten. Bovendien is mijn voorstel in Sonja's eigen belang. Houten, het is echt ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Of, of, of ik ben gek geworden. Iwan, of... Iwan. Spreek Alexander toch niet tegen. Geloof me, hij weet beter dan wij allemaal. Wat goed is en wat niet. Nee, nee. een glaasje water. Een glaasje water. Nee, uh, ga door. Zeg wat je wil zeggen. Ik begrijp niet waarom jij je zo opwint. Ik zeg niet dat mijn plan ideaal is als jullie allemaal vinden dat het niet durft. Zal ik het heus niet doorzetten? Ik heb niet alleen het allergrootste respect voor de wetenschap, professor Excellentie, maar ik heb er in zekere zin ook een familieband mede. De broer van de vrouw van mijn broer, namelijk, moet u weten, misschien kent u hem, Constantin Lakedemo. Ja, nou, even je kop houden, maar we praten over no. zaken. Straks uh, mag jij weer maar aan hem. Het landgoed is, is gekocht van zijn ogen. oom. Zo, ik doe het ook. Dat landgoed is sinds gekocht voor 295.000. Papa heeft er maar 170.000 voor betaald. Dat betekent dat er een schuld was van 125.000. Nou, even heel goed luisteren. Uh, dit landgoed had nooit gekocht kunnen worden als ik niet had afgezien van mijn. De gunste van mijn zuster, Vergream. Van wie ik ziels veel hield. Uh, en sterker nog, ik heb 10 jaar lang gewerkt als een paard en alle schulden afbetaald. Ik begrijp niet nou ja. ik ben nou ja, vrij van ik... schuld en een goede staat, alleen maar dankzij mijn persoonlijke inspanning. En nou ben ik oud, en nou willen ze mij daar uitzetten. Ik begrijp niet waar je heen wilt. 25 jaar heb ik dit land goed beheerd. Ik heb gewerkt. En je ja, als de Praasse redmeester al het geld toegestuurd. En al die tijd heb je nooit ook nog maar één keer dankjewel gezegd. Al die tijd. En toen ik jong was, en nu ook nu, had ik een salaris van 500 per jaar. Dat is een hongerloon. En het is nooit in je opgekomen om mij ook maar een cent op te geven. Hoe moest ik dat dan toch weten? Ik ben toch totaal niet praktisch. Ik heb geen verstand van die dingen. Jij had jezelf net zoveel opslag kunnen geven als je maar wilt. Oh, waarom heb ik niet gestolen? Waarom lachen jullie mij niet uit? Omdat ik de boel niet heb bestolen. Het was terecht geweest. En dan was ik nu ook geen he, he, he, de John, Ik zet te trillen op mijn benen. Het is nergens voor nodig. Waarom de goede verstandhouding bederven? Doe het niet door. 25 jaar heb ik met die, die, die moeder hier tussen deze vier muren zitten rotten als een mol onder de grond. Al onze gedachten en gevoelens waren enkel en alleen voor jou. Overdag spraken wij over jou en je werk. Wij waren trots op jou. Jouw naam werd met eerbied uitgesproken en slacht. Verknoeiden wij onze tijd met het lezen van tijdschriften en boeken die nu uit de grond van mijn hart verhaal. Oh ja, alsjeblieft, doe het niet. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik begrijp niet waar je heen wilt. Jij was voor ons een wezen van een hogere hart, nee. Alle artikelen die hij zweet. Die kenten wij uit ons hoofd! Maar nou zijn we de ogen geopend, ik zie het. Jij schrijft over kunst, maar je hebt totaal geen benul van kunst. Al die boeken, het werk van je waar ik zo van hield. Het is gewoon waardeloos. Je hebt ons gewoon belaagd. Mensen, laat het eindelijk ophalen! Ik, ik sta hier ik, op, dat ik, jij je mond haalt. hoor je wat ik zeg? Ik hou mijn mond helemaal niet. Ik ben nog niet klaar, jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Ik heb niet geleefd, ik heb niet geleefd. Door jou heb ik de beste jaren van mijn leven verknoeid en verdaan. Je bent mijn ergste vengel. Ik kan het niet tegen. Ik kan het niet meer. Ik, ik weg. Wat wil je van me? Met welk recht ga jij zo tegen mij tekeer. Je hebt niks. Meer. Als je het landgoed goed aan raar neem het dan. Ik ga me in weg de deze hel. Mijn leven is naar de bliksem. Mijn leven naar de bliksem. Ik heb hersens. Ik heb talent. Ik heb lef. Als ik een normaal leven had geleid, dan was ik misschien een Dostoyevski of een Schopenhauer geworden. God, oh god, ik weet niet meer wat ik zeg. Ik word gek. ik moeder, Ik ben moeilijk. Ik Moeder Ik Moet moeilijk. Ik ben moeilijk. Ik, moet ik <laughs> <Luister naar Alexander. laughs> oh, oh, oh, mama, Ik weet niet wat Ik moet doen. Man, man, man. Nee, nee, zeg maar niet. Zeg maar niet, man. Ik weet zelf wel wat mij te doen staat. Jij zult nog aan mij denken. Voel je de pijn? Ik vind het zo knap. Lachen en huilen tegelijk. Tjechov schreef het op. Regisseur Geert-Jan Reinders en deze acteurs brengen het waarlijk tot leven. Oom Wanya door Theaterbureau Hummeling en Stuurman gaat dat zien. Tot eind mei op Tournee door het land. En dan nog tot en met 10 juni in het De Lamar Theater. Thank you. de Delis van Guido Belcanto. Maar je hoorde hem niet zingen. Maar mooi stukje muziek. Goed. Zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... die zal weer elke week in het holst van de nacht laten horen waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid. Want Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat met zoeken. Tot aan het gaatje. En dat zit bij hem ongeveer midden in een vinylplaatje. Jan Emous praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. We gaan naar Italië. Ja, ik val maar meteen met de deur in huis. Ik ben er zo blij om. Dat klopt, dat klopt. Uh, dat land waar ik zo graag uh, vertoef eigenlijk. Hè? Ja, dus uh, we gaan het hebben over... Jij kampeert daar vaak, hè? Inderdaad. Ja, ik, ik ben een gek op campieren. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over uh, Peppino di Capri hebben. Want we gaan naar Italië. Ja, we gaan naar Italië. We gaan naar uh, Peppino di Capri. Een hele bijzondere uh, zanger. Die eigenlijk heet Giuseppe Faiella. Giuseppe Faiella. Faiella. Ja, het is heel belangrijk om te weten. Want hij, uh, zijn artiestennaam. ...is dus Pepino di Capri. Want Capri is een, een klein eilandje... ...geboren in 1939 in Napels. En, en hij wou even een klein stukje draaien... ...van... Uh... Ja, ...een kleine, kleine proeven van bekwaamheid van Pepino di Capri. Dat de mensen denken... ...oh ja, Pepino di Capri. Schetterd op. Ja, ik zit, ik zit op de camping uh, rechts. Ja, ik ook, hè. ik ben alweer terug. Vertel eens, vertel eens wat over Pepino DiCaprio. Pepino DiCaprio, ik zei het al, is 1939 geboren. Een zeer bijzondere zanger, zanger, ik wil steeds zangeres zeggen, maar het is geen zangeres, het is een zanger, het is een man, het is een man, een echte Italiaan, een bijzondere vent. En, oh, daar gaat iets mis met de plaat, okay. maar luister. Um, hij heeft een aantal keren meegedaan met het Sanremo festival. San Remo was het belangrijkste festival. Een soort Eurovisie song festival, maar dan in San Remo. Dus daar wou ik wat over vertellen. Hij is in 67 heeft hij meegedaan met het nummer Dedicato a Toen daarna in 71 met L'ultimo Romantico. Dat is ook een belangrijk nummer voor, uh, voor de Italiaanse pophistorie. Dan in 73 met Un Grande Amore in Niente più. In 1976 deed Peppino di Capri, die dus eigenlijk heet Giuseppe Faiella, maar dit terzijde uh, mee met het nummer Non lo faccio più. In 1985 hadden we Emo Emo, dat is eigenlijk een heel emotioneel Italiaans nummer. In 1987 deed Peppino di Capri, die dus eigenlijk Giuseppe Faiella heet, maar dit terzijde. In 1987 deed hij mee met in Il Tori, In 1988 was dan toen Non Ciangere. Niks veranderd eigenlijk. Alles bleef hetzelfde. Um, in 1989 deed hij mee Pepino Peppino Di Capri. Dus eigenlijk Giuseppe Fajella heet. Um, met Il mio Piano Forte, Mijn, mijn, mijn pianootje eigenlijk. Hè. Ja, dus. Um, dan gaan we, naar, we zijn er nog niet klaar op. In 1990 deed hij mee met het San Remo Festival. Ju, uh, Pepino Di Capri met Eviva Maria. Leven Marietje. Ja, um. nou, luisteraars die nog vragen hebben over Pepino, die, uh, die kunnen dat schriftelijk indienen, maar het me besterk. Ja, maar zullen we dan na het noemen van de laatste belangrijke nummers die Pepino Capri heeft gespeeld over San Remo, uiteindelijk het nummer draai wat ik voor, voor deze nacht gekozen had. Ik nou, ben blij dat je er zelf mee komt. Uh, ga je gang. Ja, 1995 dan Macie Nezai. Yep. Ja. En dan Piovera 2001. En La Pancina tot slot in 2005. Allemaal deelnames, allemaal nummers die Pepino Capri heeft geschreven voor het Sanremo Festival. We gaan naar het nummer wat ik vanavond wil draaien, dames en heren. Een ogenblikje, ik pak even de plaat, wat in. Ja, de plaatjes? ga je gang. Uh, en welk nummer wordt dat, uh, Rex? En uit welk jaar? Dat is, oh, dat is alweer zo lang geleden. Het wordt het nummer Noon Song Jo. Nu Sonjo, en dat wordt hier bestempeld als een rumba rock. Rumba rock. Dat u dat maar eventjes weet een rumba rock dat midden in de nacht. Die, daar komt hij aan lieve mensen. En ik zeg tot volgende week Rex. Tot volgende week Jan. Hij komt niet Rex. Nee, dat is... Je uh... hebt niet helemaal goed oh, opgezet, even, denk ik. een heel klein beetje geduld hebben nog. Voor... Even, wacht even op... <lacht> blapje, blapje. Daar zitten we doorheen, wacht even. Even een klein stukje terug, even een klein stukje terugzetten. Zo. Een roembaar rock hè, was het. Roembaar rock Als je nog even je meul houdt, dan komt hij eraan, hè, Jan? Ja. Het is schitterende de plaat, echt waar. Hoe laat gaat je trein? Oeh, die gaat over... MUZIEK <lacht> Nooit zo'n gea, niet teveel van. Nee, zo'n Maar ik begreep, dat niet ik wil Je te vogelen, no, je guarda je zien, je laat me zoeken. Je moet je niet, tu non sai che non moet je niet, di moet si rimane, je moet je niet, no, je me senza niet, no. Hmm. Wacht even. Ha! Ah. Nou, dat was een heel fijn Italiaans uitstapje. Dank u wel, Rex. En dank je wel, Jan. Uh, we gaan het mysterie van Emily spelen. Naast mij is aangeschoven. Eh. Uh, uh. DJ Francis Broekhuis. Want hij gaat de, de muziekjes voor, ver, verzorgen. Oh ja. uh, nou, het mysterie van Emily. Janne heeft er een tekst geschreven, Jan Emaus. Over iets of iemand en u moet raden wie of wat. En dat is ingedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment, als u het dan al weet... moet bellen 0800-1121. Dan uh, kunt u maar liefst drie knijpkatten winnen. Maar dat weet u vast niet na het eerste. Maar goed, vindt het leuk, bel, bel. En na het tweede fragment uh, kan je er twee winnen. Na het derde nog eentje. Dus ik zou zeggen, uh, laten we beginnen... Als iemand op een formulier of op een site bij het onderwerp hobby's komt. Eh, met wandelen, fietsen en muziek. dan gelooft geen hond dat natuurlijk, hopen we. Wat is in godsnaam een hobby? Waar is Kees? Oh, die is bezig met een van zijn hobby's. Kan dus zijn dat hij wandelt of fietst of muziek. Muziek, ja, muziek is ook een hobby van hem. Maar wat dan met muziek? Nou, uh, gewoon muziek. Bij personen met een dergelijke lijst van brandende passies hoort stevast een fris gekapt hoofd en een bril. En er is in ons land maar één persoon van wie we onmiddellijk aannemen dat hij een verwoed fietser en wandelaar is. En doet daar dan ook maar een leuke cd van Rieu bij ofzo. Dat is genieten. En nou nog een bakje troost. Nou, als je denkt te weten, 0800-1121. En uh, wat gaan we luisteren, Francis? Um, nou ja, ik was twee weken geleden mocht ik hier bij jou aanschuiven. En toen had ik het over de eerste keer. En ik dacht, uh, laat ik daar maar een beetje op doorgaan. Namelijk de eerste keer dat ik echt geraakt werd, toen ik al wat ouder was. Uh, ja. Was uh, door Minimal Music. Ja. En het is ook heel erg geschikt voor de nacht. Uh, dat is namelijk uh, uh, muziek. Die heel erg uitgaat van um, ja, ritmering, maar alles verschuift heel langzaam. En een van de be belangrijkste mensen die daarna uh, bekendste is ook Philip Glass. Ja, tuurlijk. Ja. Uiteraard. Um, het is een term Minimal Music die bedacht is door Michael Nyman. En Michael Nyman was hier de vaste componist van Peter Greenaway. Dat zeg je vast wel, wat, ja. uiteraard. Uh, waar nu een hele prachtige uh, installatie van te zien is in kasteel Amerongen. Dat staat drie jaar. Het is gemaakt door zijn vrouw Saskia Boddeke. En, ja, uh, is het uh, mooi? Peter ja, het is echt waanzinnig. Ja, Het zijn schilderijen toe. die tot, tot leven komen... Ja, ja, ja. En er staat drie jaar. Maar goed, ja. voordat ik weer ga uitweiden. Want mensen moeten wel bellen. Ja. Uh, Philip Glass, Minimal Music. Uh, kleine uh, uh, thema's die langzaam verschuiven. Um, bekendste... hij, hij maakt toch ook de muziek voor die films Koyaan en Skatsky. Precies. al oh, fantastisch. film uit 1982, ja, ja. inderdaad, geregisseerd door Godfrey Reggio. Ja. Nou, ik weet niet ja. maar snelle beelden. En, ja, nou, ja, prachtig. Philip Glass is vrij erg bekend om zijn sferische... hier uh, met vioolen rust te gaan. bekendste Minimal Artiesten... Nederland zijn onder andere Louis Andriessen en Simeon Ten Holt. Er is een hele mooie film van over Kanto. He, want Simeon Ten Holt heeft natuurlijk Kanto-Ostinato kan gemaakt. Stinnato, ja. Maar goed, we, ik wijd uit. Ja? Uh, zo gaat het op deze, deze zwoele nacht. Uh, eerste nummer, Glassworks, de uh, opening, uh, Philip Glaas uit 1982. het heerlijk, maar we hebben een beller en ik zie dat de tijd vliegt. Uh, dus van Philip Glass gaan we over naar, nu heb jij een bladzijde voorgaan. Oh ja, Kees van Hoogeloon. Goedenacht, Kees. Ben je daar nog? Wat zei je? Ben je daar? Ja, je bent daar. Ja, ik ben er. Ik ben er. <laughs> Kees, zit jij in de auto of zo? Ja, ik zit in de auto, dat klopt. Dat hoor ik goed, hè? Maar je staat wel keurig stil. Ja, inderdaad. Ik heb uh, ben even gestopt van feien. Ben je aan, aan het beveiligen of zit je, zit je in een vrachtwagen of wat? Uh, nee, ik ben beveiliger. Oké. Okay. Goed. Kees, wie denk jij dat het is? Ja, ik moest uh, ineens denken aan Jan-Peter Balkenende bij die beschrijving. Ja. Leeft hij nog? Ah, oh, nee, grapje. Nee, ik kan me helemaal voorstellen dat je aan hem moest denken. Want volgens mij houdt hij ook van wandelen en fietsen, maar hij is het niet. Dus uh -oh. blijven okay. luisteren. Oké? Okay. Ja, Goedenacht nog. Dag. Hier komt het tweede fragment. Wat is het geheim van het succes? In Nederland is er één allesoverheersende basisvoorwaarde... waaraan op weg naar de roem voldaan moet worden. Je moet gewoon wezen. Leuk zingen? Prima. Maar daarna wel even gewoon de afwas doen, ja. Een beetje de geleerde studiebol uithangen mag best... maar we maaien in het weekend zelf het gras... en doen daarna ook de randjes met zo'n handig knippertje. En als je niet van maaien en afwassen en knippen houdt... dan werk je maar de indruk dat je die dingen heel gewoon vindt. Dan ben je tenminste één met je publiek. Dan pikken ze wat van je. Ook als je iets naars zegt. Gesteld dat nare dingen zeggen je beroep is. 0800-1121 als je denkt te weten. En... Ja, Philip Glass was dat net, ja? Glassworks. Hij staat 28 april in de Melkweg, in de Rabozaal. Oh, dat is even okay. goed om te weten. Ga jij heen? Ik wil wel gaan, ja. Okay. Ja, ik ga wel zeker. Ja. Um, goed, Minimal Music. De eerste keer. Glass is natuurlijk meer sferisch en atmosferisch. Ik wilde eigenlijk uh, naar een andere held daarin in de Minimal Music, uh, Steve Reich. En ik ga ze Electric Counterpoint draaien, omdat daarin... Uh, ik maak nu even een driesprong. Steve Reich, Pat Metheny, Full Crate... Hoe dat precies zit leg ik zo uit, maar Steve Reich is wat gevaarlijker. Dat is een, een, ook een Minimal Componist uit Amerika. En waarom hij zo goed is, is, hij is net wat dreigender. En hij is een van de eerste die sampling en loop, loops heeft gebruikt. Dus door, uh, Hij heeft een stuk gemaakt, een van zijn eerste stukken heette Come Out to Show Them. Dan nam hij een stem op. En die speelde die af. En dat nam die weer op met een andere bandrecorder. En dat werden dan twee sporen. Dat nam die weer op, op een derde bandrecorder. Dat speelde die weer af. En zo werden het laag op laag op laag op laag. En dan had je op, op een gegeven moment een trek van nou, 32 sporen en geluiden. En dat werd bijna een soort cacophonie als een soort heipaal. Dus een stem die dan vervormt langzaam ja. tot een heipaal. En, die, en dat vond ik, dat vind ik, dat dreigende, dat vind ik heel knap. En Rijk heeft ook uh, dus Electric Counterpoint gemaakt. Want ik hou de tijd in de gaten. Ja. Electric Counterpoint is hetzelfde idee... Eén uh, gitarist speelt twaalf keer verschillende dingetjes in. O, laag over laag over laag over laag. En dan krijg je uiteindelijk dat deze gitarist, Pat Mathini, die speelt daar dan weer live weer overheen. Het is, het, is een, het is eigenlijk een stuk voor een bandrecorder en een gitarist. Uh, het bestaat uit drie delen. Um, ik denk dat we maar moeten, gewoon moeten gaan luisteren. Het is het derde deel, Electric Counterpoint, uh, Steve Reich, het ah. snelle deel. is heel verslavend. Je ja, komt dat is helemaal fijn, in zo'n zo ritme. Maar ik weet niet of het nou komt omdat uh, uh, uh, zoveel informatie die mensen krijgen. Want ze zijn helemaal geen bellers. Wat krijgen we nou? Nou goed, hier komt het, uh, het uh, derde fragment. En dan weet iedereen het wedden. We hadden ooit Frans Bromet met zijn weergaloze serie Buren... Prachtige portretten van mensen die zich verscholen achter een overhangende boomtak... om te verhullen dat ze in wezen een hekel hadden aan die bohemiën-achtige leefstijl van de buur van ze. Maar ja, dat konden ze niet zeggen. Dus werd die boomtak ineens een soort van corpus delicti. Nou, Frans registreerde de laag onder het conflict en liet het daarbij. Maar ja, dit is Nederland. Dus de formule wordt gepikt en er werd een soort van politieman bijgehaald. En die moest dan zeggen of die tak daar nou wel of niet mocht hangen. Jammer. We willen dat alles ook echt geregeld wordt, hè? Voor mooie tv is dat echt helemaal niet nodig, hoor, vinden wij. En daar moet u het mee doen. Nou, nu moet iedereen het weten. <coughs> uh, 0800-1121. Ja? Ja, gaan we. Ja, ja, nou ja, dit is. Ja, dat is. Uh, je, mensen moeten wel bellen, inderdaad. Ja. Je, je, je kan knijpkatten winnen. Ja, Top. precies. Sorry, <laughs> ja, Nog eentje, nu maar. Um, nou ja, dit is uh, Steve Rijg. En. Um, um, ja, die was. Uh, even kijken, afgelopen een jaar ongeveer geleden in Amsterdam in het Bimhuis hadden ze het Minimum Music Festival. Ja. En uh, nou ja, ik kom zo dadelijk op Full Crate, want die heeft daar een mix gemaakt, een remix gemaakt van dit nummer, Electric Counterpoint. Maar dat vertel ik zo. Uh, de gitarist die je hoorde was Pat Mathini. En Pat Mathini is de gitarist uh, bekend van het nummer This Is Not America van David Bowie. Sferisch uh, jazz. Hij speelde met Ornette Coleman en Chicoria. Jacob Pastorius is echt een grote vernieuwer. In de jazzmuziek, zeg maar. Um, het grappige is. Ik heb hem vorig jaar gezien. of twee jaar geleden. in het concertgebouw. En wat hij hier dus doet. Uh, Steve Reich heeft dit stuk speciaal voor Pat Metheny geschreven. Dus een bandrecorder. laagjes opnemen. er overheen ja, ja. spelen. En hij is, dat was ook zijn eigen fascinatie, want hij was als kind, heeft hij, zat hij bij zijn opa in de kelder en zijn opa was, daar, daar stond een orkestrion. En het is een soort draaiorgel. Uh, daar doe je dus zo'n zo Ponskaart in en dan draai je ja. een wieltje. en dan gaan de, uh, automaten gaan spelen. Ja. En hij heeft dat idee, heeft hij dus eigenlijk uitgebedacht en heeft een gigantisch zelfspelend uh, orkest gebouwd. Dus je ziet op het... Dat ken ik uit België, vooral uit de cafés. Nou ja, de veertien ja, nou, ja, maar dat is het ja. dus. Dat is het. Maar oh, okay. dan... Maar dan... Uh, uh, zeg maar, want dat is in een café dus. Ja, die cafés, ja. Want hoe zit dat dan? Is dat... Nou, dan heb je een hele wand en dat is dan zo'n uh, zo heel orkest. Dat speelt dan op zondagmiddag en dan ga je dansen. Echt waar? Ja. Oh, wauw. Nee, dat, dat moet we een keer naartoe dan. Ja, In die tent heet de 14 billekes, want <laughs> die, die man had zeven dochters. Dus 14 billetjes. <laughs> Echt waar. <laughs> Ik weet niet of het nog bestaat. Nou ja, en de 14 billetjes. Misschien ja. dat hij daar weer voor kan gaan spelen met zijn ja. gitaar. Je weet het niet. Maar ja. hij heeft dus hetzelfde idee. Wat je vertelde, ja. heeft hij dus ook in het groot of nog groter... Hij speelt dat met midi en je ziet dan allemaal nou, gitaren, basgitaren, drums. Dat gaat allemaal op basis van zijn spel. Laat het maar horen. Laat het horen. Uh, Orkestrion, de CD Spirit of the Air, Patentini. Ik vind ik een beetje mottenballen, Jazzy. Ja, toch wel? <laughs> mottenballen, Jazzy. <laughs> nummer is 14. Huh? Oké, okay. nee, goed. We, uh, aan de telefoon, uh, Marleen. Jij ja, dacht, nou, er belt niemand. Ik zal maar weer eventjes bellen naar Adeline, ja, toch? Marleen? Ja, ja. Eens, Timo, misschien? Ja, of heb ik eerst Timo? Ja. Oh, ik heb eerst... Sorry, Timo, hartstikke goed. Uh, heb je een fijne dag gehad? Uh, ja, prima. Iets bijzonders gedaan? Radio 1 geluisterd. Oké. Okay. <laughs> heb je het je vorige uur ook gehoord? Uh, mijn bandje? Ja, het bandje heb ik ook gehoord. Dat ja. was leuk, hè? Nou, ik, ik primair uh, wat bij mij registreert... dat we nogal jong zijn. Ja, tuurlijk. Ja, dit, dat klopt. Nou, oké. Okay. Goed. Timo, wie denk je dat het is? Nou, ik dacht eerst uh, een andere keuze, maar op, ik had de helft van het laatste fragment gehoord... en toen ben ik eigenlijk gesweest. Ja, dat mag niet, hè? Je moet je dat e mag niet. Nee, nou, dan nee. zal ik mijn eerste keuze noemen... Ja. Ik vond het trouwens bijzonder verfrissend, de muziekkeuze van Francis. Maar ik dacht Mark Rutte. Oh. <laughs> ja, nee, dat is helemaal fout. Ja, maar, dat dacht ik al. <laughs> nee, dat is nou ja, je, waarschijnlijk omdat je het laatste fragment... dan weet je het ook wel. Ja. Maar uh, uh, leuk dat je, dat je Francis even een compliment geeft. Ja, leuk toch? Die Min Ja, More ik vond music. het heel verfrissend. Okay. Dank je wel. Hé, hey, fijne dag nog. Heel bedankt. Dag. Hoi. Dan, uh, dan is het nu wel Marleen... Ja, ja hi. En jij weet het natuurlijk. En dat, ik denk dat Timo het eigenlijk ook wel wist toen niet het eenmaal uh, had gehoord. Wat zeg je, schat? Je bent weer heel slecht te horen. Door... Oh, ja, dat is iets uh, dat is technisch, daar kunnen we niks aan doen. Nou, dat is al zo lang. Ja. Dat, uh... Wonderlijk. Want ja. het is wel goed geweest vroeger. Ja, het is vroeger wel goed geweest. Ja, haar... <lacht> Hey Marleen, heb jij nog iets bijzonders gedaan vandaag? Nee, gaat niks om een noemenswaardig. Oké, okay, nou zeg dan maar wie je denkt dat het is. Ik denk dat het uh, de heer uh, Visser-rijdende Rechter is. Ja, Frank Visser natuurlijk. Helemaal ja. goed. Meester Frank Visser. Meester Frank. Nou, Marleen, blijf aan de lijn, dan krijg jij gewoon weer zo'n knijpkat. Dan ja? krijg ik ook een boekje nog. Oh ja, en een boekje natuurlijk. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja, dat boekje van... Sorry, uh, dat vergeet ik steeds te zeggen. Van, uh, van Toenouw, Toen Ja, Cornelis Charles Frees. van den Broek. En het gaat dan over de, de liedjes van, uh, van Cornelis Vreeswijk die, uh, die Charles uh, verstript heeft. Oké, okay, dat krijg jij ook. Blijf aan de lijn. Heel erg leuk. Vincent noteert je gegevens. Fijne okay. week. Doeg. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Nou, nog een plaatje? Graag. Uh, ja, gefeliciteerd Marleen trouwens. Uh, ja, dit was inderdaad uh, Pet metini, motteballenmuziek, zoals je zelf jezelf zegt. Uh, Sorry. Ja, maar jij vertelde die 14 billetjes in, uh, in, in Antwerpen. Ja? Dat was echt feest. Uh, ja, uh, gewoon zondagmiddag. Dan <laughs> ging je met uh, jong en oud, uh, opa's, oma's, uh, kinderen... lekker dansen en uh, veel biertjes drinken. Een geuze met smos. Een wat? Een, geuze, een biertje met smos. Met limonade erin, hartstikke zoet. Ik, ben, oh, ik, ben in, ik heb er een jaar gezeten, ik ben tien kilo aangekomen daar. <laughs> Oké. Okay. Okay. Uh, uh, uh, nou ja, via helden, zeg maar: Minimal ja. Music, Philip Glass, Die Vraag, uh, uh, Pat Matheny. Echt, ik vind Petmentini echt heel fijn. Eh, wat je ook wel in dit nummer hoorde was dat het ook wel een beetje dat minimal is. Het verschuiven van, van het herhalen van dingen en het verschuiven ja. van, het, van, van, het, van de focus continu. Uh, Steve Reich heeft ook bijvoorbeeld clapping music gemaakt. Hij had op een gegeven moment uh, music voor 18 musicians. En dan dacht hij van ja, ik heb 18 mensen nodig om mijn muziek te laten horen. Dat duurt me te lang en het is me te veel. Ik maak gewoon uh, muziek voor uh, twee klappende mannen of vrouwen een beetje op flamenco-achtig geïnspireerd. En dat is ook weer dat de fase, zeg maar, continu verschuift. Nou, voordat ik helemaal uitweid in veel te gedetailleerde, ingewikkelde dingen. Uh, een vriend van mij, Full Crate, uh, Narek. Uh, uh, nou, laat ik het eerst zeggen, vorig jaar stond, uh, Rijf was Rijg in het Minimal Music Festival. En toen zijn er vijf producenten of producers zijn gevraagd om uh, uh, werk van Rijg te remixen. Uh, dat was er onder andere, moet ik even heel goed kijken wie dat ook weer... Bepaart. Hoeft allemaal niet al die nee, namen. Nee, maar in nee. ieder geval NPS ja. Pilot, uh, goede, goede gast ook, en uh, uh, Full Crate... En die hebben dus allemaal dat, dat electric counterpoint... hebben ze geremixed. Um, en, uh, nou ja, Full Crate is een, echt een producer... die goede soulful beats maakt. Er staat op een blog... Vintage musicality and lush analog warmth... will always remain the nucleus... of this increasingly digit-centric... <laughs> Oké, okay, kom maar op nou. Nou, daar gaan we dan. Uh, Full Crate. <laughs> meer mijn en Dan komt er zo een beetje funk erin. Lekker, hè? Ja. ja dat, is zo, dat is zo knap aan hem, want de Amsterdamse producer Full Crate. Heel kort, want ik wil graag zijn laatste zijn nieuwste plaat draaien, Without My Heart. Uh, Full Crate met David Simmons. Uh, ze hebben Full Crate en F.S. Green, twee producers uit Amsterdam, heel getalenteerd, maken voor 22tracks.com. Ja, ja, ja. Nou, die, uh, online, vaak, uh, ja, nou, ja. Echt super vet, doen ze al de beats. En oh, zij okay. maken ook elke maand een mix voor Naldem.net, uh, mixing monthly. Dit is de nieuwste Full Crate, Without My Heart. If it ever got this severe I think that I should just Have been disappeared I need you oh so desperately And it shows the moment I begin to speak You hear me more than I could ever dream You're the very beat of my heart and sing And if I Shouldn't need